Zo, mijn haar zit goed. Daar is kakkertje, chique kakkertje, daar is kakker met zijn jasje en zijn nas. Daar is kakkertje, chique kakkertje, met zijn krookhoed in weer een achterklas. Ik hier in de winter, ik golf met aardig weer, bij ons op de toko's smaakt het. Zeven jaren op de universiteit Ik doe het heel gedegen, ik neem dus ruim de tijd Daar is kakkertje, chique kakkertje Daar is met zijn jasje en zijn das. Daar is kakkertje, chique kakkertje Met zijn grote billen leren achterpas Gebeest man, we hebben zo verschrikkelijk gebeest We hebben echt enorm gelachen <lacht> <lacht> Nou we doen het gauw een keertje over Nee we faxen ja we faxen, we faxen. Zeg pa, het weekend ben ik met Anne Claire naar die hut van ons in Saint-Tropez Ik hoop niet dat je het echt vindt, maar ik neem je creditkaartje mee. Daar ja, is kakertje. werken. Doe die zo'n burgerlijk man joh. Vrijheid, blijheid moet je maar denken. Hé hey Pieter Haar, wat een onwijs gaaf opneukertje heb je daar onder je oksel. Oh shit, sorry Hendrik Willem. Laat me je even voorstellen aan Geertruida joh, Johanna van Verstelt. Tot... Hoe heet je schat?